Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een tanker van het Nederlandse bergingsbedrijf Smit Salvage is aangekomen in Jemen... Het gaat daar een gigantische olietanker leegpompen. Dat schip ligt al jaren te roesten voor de kust en dreigt nu uit elkaar te vallen of zelfs te ontploffen. De baas van het moederbedrijf Boskalis vertelde eerder in Opeen de talkshow dat de schade niet te overzien zou zijn. Het kan een kwestie zijn van op een gegeven moment, hij is behoorlijk instabiel. Dus er kunnen scheuren in gaan ontstaan, maar hij zou zelfs in het ergste scenario zou hij door kunnen breken. De tanker was na het uitbreken van de burgeroorlog tien jaar geleden in Jemen niet meer te onderhouden. Er zit 175 miljoen liter ruwe olie in. En vorige maand kocht de VN het om een olieramp te voorkomen. De winkels van spijkerbroekenmerk Chasin gaan verder onder een nieuwe eigenaar. Het moederbedrijf van Jeans Center, dat al veel broekzaken heeft, neemt het nu over. Vorige maand ging Score, de eigenaar van Chasin, failliet. Hoeveel winkels open blijven en hoeveel mensen er kunnen blijven werken, weten we nog niet. Een wilde achtervolging vanmiddag in Lelystad. Een man van 26 reed met 140 km per uur over de snelweg daar. En toen de politie hem stil wilde zetten, ging hij er vandoor. Hij ging spookrijden om van de politie af te komen en raakte daarbij meerdere auto's. Eén iemand moest naar het ziekenhuis. Even later werd hij alsnog gepakt, klemgereden en bij zijn arrestatie werd de man getaserd. Microsoft belooft dat Call of Duty op de Playstation te spelen zal blijven. Microsoft wil de gamemaker Activision Blizzard overnemen. Maar sommige partijen zijn bang dat Microsoft daardoor populaire spellen alleen voor de eigen console wil gaan uitbrengen. En dat de overname er komt is nog helemaal niet zeker. Van de Amerikaanse toezichthouder mag het al wel. En We zitten midden in het festivalseizoen. Zo ook Casey uit de Amerikaanse staat Louisiana. Zij ging naar een festival toe in een zwart strak t-shirt... waarin ook haar buik te zien was. En daar kreeg ze een boete van over omdat ze ongepast gekleed zou zijn. Je ziet my outfit. I got a fucking ticket for indecent exposure in Winfield, Louisiana. All of my bits are covered. The fuck? Are you kidding me? Ja, de vrouw liet het er niet bij zitten en vocht die boete ook aan met een advocaat. En dat is nu gelukt. Ze heeft gelijk gekregen van de rechtbank en haar boete wordt kwijtgescholden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog... Morgen wordt een lekker zomerdagje met veel zon. Het is een graad of 21 aan zee tot 24 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zet nu... De Watertoren. I'm <laughs> Ik ben niet meer bang.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 to you Oh, my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 Waiting for you Get now.